Drie uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor 2 miljoen werknemers en gepensioneerden dreigt nog altijd een korting op het pensioen. Het onderzoek van de Nederlandse Bank blijkt dat veel pensioenfondsen nog krap bij kas zitten. Op 1 januari dreigt er om een korting bij de drie grote pensioenfondsen. En een jaar later bij nog eens 33 andere. In totaal gaat het dan om bijna 10 miljoen verzekerden. De pensioenfondsen hebben het moeilijk door de dalende aandelenkoersen en de steeds dieper wegzakkende rente. Thijs H. Die wordt verdacht van twee moorden op de Heide en één in Scheveningen. Kan pas over zes weken worden onderzocht in het Pieterbaancentrum. De Openbaar Ministerie bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. H. zit nu in een penitentiair-psychiatrisch centrum. Hij ontkent dat hij de drie wandelaars heeft gedood. Zijn advocaat noemt het in de krant van groot belang dat de verdachte zo snel mogelijk wordt onderzocht. Om vast te stellen wat zijn psychische toestand was toen de delicten werden gepleegd. Bij de Prinses Beatrix Sluis in Nieuwegein zijn twee mensen bevrijd die bekneld zaten. Bij werkzaamheden bij het contragewicht van een sluisdeur kwamen ze vanmorgen vast te zitten. De ene slachtoffer was vrij snel los en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het andere slachtoffer zat uren vast met zijn voet. Volgens de veiligheidsregio is die licht gewond. Bij de bouw van de windturbines voor een windmolenpark langs de N33 in Groningen worden extra veiligheidsmaatregelen genomen. Aanleiding zijn de bedreigingen aan het adres van bouwbedrijven en medewerkers. Er werden dreigbrieven verstuurd en er werd asbest gedumpt. Bij de bedrijven zijn onder meer beveiligingscamera's geplaatst. Het weer. Vooral in het zuidoosten en oosten nog wat regen. In de loop van de middag meer zon en het is 18 tot 24 graden. Morgen eerst zon en met 21 tot 28 graden zomers warm. Vooral later op de dag trekt van het zuiden een aantal stevige onweersbuien over het land. Met kans op hagel en zeer zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Er zijn momenteel geen meldingen van files.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 Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag, even na drie uur. Jorde Chaka Khan, de dame van onder meer I Feel for You en I'm a Woman. En ook dit was een grote eer van haar, Jorde. De single I to I aan het begin van uur twee. En daarin de volgende onderwerpen. Uh, ja, er is natuurlijk een uh, uitgebreide evenementenagenda, uh, luisteraars en kijkers, niet te vergeten. Want uh, er is natuurlijk enorm veel uh, activiteit in en uh, in, in, rondom Zandvoort zoals bijvoorbeeld vandaag en morgen de Walls and Wheels evenementen op de Boulevard. Het is een graffiti gecombineerd met oldtimers, heb ik begrepen. Maar in ieder geval graffiti kunst op de Boulevard. We hebben er prachtig weer bij. Vandaag en morgen nog tot 5 uur. We, volgen, we hebben nog geen tussenstanden gekregen van de wedstrijdprogramma. En dan heb ik het over tennis, Eredivisie gemengd 2019. Zandvoort staat daar momenteel op een tweede plaats. En vandaag spelen ze uit tegen Alta. En, de, en morgen, even kijken, op 2 juni... dan zullen ze ook uitspelen tegen Zaland. Ze staan momenteel tweede in de competitie... na drie speeldagen. En wij hopen natuurlijk dat ze bij de eerste vier uitkomen. Want dan spelen ze ook actief in het finale weekend... op 8 en 9 juni, hier op de tennisbanen in Zandvoort. Verder, natuurlijk, ondanks het feit dat het voetbalseizoen voorbij is, veel activiteiten op Duintjesveld tijdens het Hotsknotsen Begonia Voetbaltoernooi. Een gezellig, relaxed, voor recreantenvoetbal. Waar gisteren begonnen, vandaag vele activiteiten en ook morgen nog vele activiteiten. Dus hebt u heb zin in een gezellige dag op het voetbalveld? U bent van harte welkom bij het Hotsknotsen Voetbaltoernooi. Begonia voetbal. Ja, mooi, hè? Och, wie, wie heeft dit... Weet je nog wie dat verzonnen, heeft? Uh, Bert Jacobs. Bert Jacobs, ja. ja, klopt. Nee, hartstikke gezellig daar. Dus drie uh, lopende activiteiten die wij uh, die uh, vandaag en morgen ook nog uh, zijn. Zodra de tussenstanden zijn bekend van de Eredivisie gemengd 2019... zullen we die u, u uiteraard niet onthouden. Nog zoals gezegd, half vier de evenementenagenda. En dit is een uitgebreide, dus houdt u pen en papier bij de hand. Verder hebben we tweede uur natuurlijk ook Zandvoort nieuws in het kort... En ook natuurlijk veel zomerse muziek. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En als je kijkt in de studio aan de Torweg Tina, nou, daar dan zwaaien wij even. Hallo, hallo. Ja, we zijn er nog tot aan vijf uur. Met uiteraard buiten de informatie ook lekkere zonnige muziek. Wat dacht je van de nieuwe Marco Borsato, Armin van Buren en Davina Michel?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 Tot in de Ik zou bijna willen zeggen, echt de beste zangersplaats. Ja, zo klinkt het een beetje. Maar waarschijnlijk door de, de, de indruk van Davina Michel. Die kennen we uiteraard van de beste zangers. Je hoorde ze: Dafina Michel, Marco Bazzato en Armin van Buren. Met uh, hoe het danst. Jawel, het is kwart over drie. Zo dadelijk weer meer nieuws, maar eerst weer even meer muziek. Hier is de weekend in Daft Punk.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 I'm je de stopwatches meegenomen hebt. Een man van de tijd, hè? Ja, heel goed, heel <laughs> goed. Joh, I feel it coming in... en van alweer heel veel maanden geleden. Daft Punk, en de weekend was zat. Weer tijd voor informatie best antwoord op zaterdag. En het is weer geheel iets anders. Vertel. Het is, het is ook iets wat, wat, wat regelmatig bij mij in de buurt ook wel eens voorkomt. Vuurwerk. Hoe raad je het? Midden in de nacht. Ja. Dus, maar daar, zijn, daar is de gemeente mee bezig. Vuurwerk. Vuurwerk afsteken mag niet zomaar. Het gebeurde de laatste tijd veel vaker. Vuurwerk afsteken rond het middernachtelijke uur... wegens een bruiloft, een bijzondere verjaardag of zomaar een feestje. Dorpsgenoten die erdoor uit hun slaap worden gewekt... worden daar allesbehalve vrolijk van. Afgelopen weekend ontploften de sociale media weer eens... Een door een onverwachte vuurwerkshow vlak voor middernacht. De vraag is, mag je zomaar vuurwerk... pas en te onpas binnen de gemeente Zandvoort afsteken... Mag iedereen überhaupt wel buiten uh, uh, Oudejaarsnacht om vuurwerk afsteken? Voor het afsteken van vuurwerk zijn in voor bepaalde regels van toepassing. Bij een evenement mag alleen met toestemming van de burgemeester, mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden, vuurwerk afgestoken worden. Buiten een evenement om mag dat alleen op vrijdag of zaterdag, niet zijnde een feestdag, tussen 10 uur s morgens en 11 uur s avonds. Eenmalig gedurende maximaal 15 minuten op een vooraf bekendgemaakte datum. Met de nadruk voor afbekende gemaakte datum. Dat afsteken mag alleen door een professioneel bedrijf gedaan worden en dus niet door particulieren. Helaas is dat laatste vaak wel het geval en dan is men dus in overtreding. Dan is er een restrictie, nog een restrictie. Afsteken van vuurwerk in een straal van 250 meter van verpleeghuizen, begraafplaatsen en dierenasiels is uiteraard ook niet toegestaan. Aanleiding van deze regelgeving is de toezegging van de gemeenteraad... door het college om met een besluit voor vuurwerkvrije zones te komen. De bespreking in de raadscommissie van 16 januari jongstleden dit jaar... heeft geleid tot vergroting in het besluit van de afstand... ten opzichte van verpleeg en of verzorgingstehuizen, et cetera... waar vuurwerk mag worden afgestoken. Binnen een straal mag er dus geen vuurwerk worden afgestoken... Ik hoop dat dit bericht iedereen bereikt in Zandvoort. Want het is af, absoluut echt vervelend, hoor. Want je, je ligt te slapen. En dan is, ik begrijp het wel als je een feestje hebt. Maar je, be, je mag als particulier geen vuurwerk meer gaan. gaan we nou zeuren, Albert-Jan? Ja, hoor ik maar, ik een maar, klein maar, beetje zeur? Ja, ja, nou ja, ik, ik, ik maak me daar niet zo druk, om, Maar mijn vrouw wordt er niet vrolijk van. Oh, okay. Nog zo gezegd. Geen bommetje. bommetje. Ja, en dan gebeurt het toch, hè? Hey? Oh, oh, special oh, oh. for you. Ready? Uno, 2 3 quattro. When I was a boy, just about. The grade. Mama used to say, don't stay out late. With the bad boys, always shoot the pool, just have begun to flunk school. Boy, it make me sick, all the thing I gotta do. I can't get no kicks, I always gotta follow rules. Boy, it make me sick, just to make the lousy bucks. Gotta feel like a fool. And the mama used to say all the time What's the matter of you? Hey, got no respect What do you think you do? Why you look so sad? It's not so bad It's a nice place Ah, shut up your face That's my mama. I can remember Big accordion and solo <coughs> Play that thing Really nice, really nice But Soon come a day Gonna be a bigger star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 You ought to learn that this song, it's real simple. See, I sing, what's the matter you? We sing, hey, then I sing it the rest. And then at the end, we can all sing, ah, shut up your face. Okay, let's try it, really. really. Uno, two, three, five. What's the matter you? Hey! Got no respect. Hey! What do you think you do? Hey! Why you look so sad? Hey! It's not so bad. Hey! It's a nicer place. Ah, hey. shut up your face. Ja, ik kwam deze plaat laatst tegen, ik denk, die moeten we weer eens draaien. Joe Dolce, je oh yeah, en Shut Up at Your Face. Het leuke is van deze single van Joe Dolce, later gebruikt door ons eigen dingetje, de zandvoorten Frank Paardenkoper. En die heeft ook een hit gescoord met datzelfde plaatje. En dat ging dan zo. Ik moet luisteren, ik heb de mooie verhalen voor jou. Uno, dua, tres y wer te lang geleden. In die pizza-restaurant. Kijk eens op een dag. Ja, in die ochtendkrant. Er was een talentjacht. Ja, in de grote stad. Hè, dat leek die Giuseppe, wel wat, hè. En toen op die dag. Er ja, stond ik al lang klaar. Die orkest die begonnen te spelen. En ik zong de repertoire. En ik won de eerste prijs. Ah, ja, dat was zo fijn hè? om die artiesten te zijn. En dan zei die mama altijd weer. Maar deze rand aan, de hé, hey, doet toch eens normale. Die denken wat dat je bent. Het is een grof schandaal. Je bent nog lang in sterren, maar slaat dat nou weer op? Ach, mensen houden de kop. En dan nu die solo of die accordeone. Ah, quella brava donna, va bene, no? Sì, si. molto bene. Maar er komt een dag en dan ben ik erg populair. Dan maken ze van mij die tv's op maar die filmen. En die mensen die komen van die heinde en ver. Maar Rick, ik blijf Joseph. Altijd hetzelfde. Ik verander geen enkele dingen. Alleen dansen en zingen. En dan die mama, wat is er aan de hand? Hey, Hé, doe het toch eens normaal, Wie denkt we dat je bent? Het is een krofskandalen. Je bent toch lang geen sterren. Waar slaat dat nou weer op? Mensen houden die kopen. En weer een keer voor die mama Wat is er aan de hand? Hey, doe toch eens normaal Wie denkt wel dat je bent, hè? Het is een krofsskandaal Je bent nog lang geen ster Waar slaat dat nou weer op? Ach mama, houd toch die kop! Hallo allemaal in de radio met de tv landen. Hier is het Giuseppe Wist u dat ik een grote hit had in Italië met het lied? Houd toch de kop! En ik zing dit lied voor al mijn fans, die dan in die handen klappen. En dat doet mij zo goed. Je moet leren, dit lied is heel hele Kijk, ik zing, hou het ook eens in. En hoe zing? hé! Hey! En dan zing ik de rest. En dan in de einde allemaal, hou op de kop. Oké, okay, laten we proberen. Uno, doe, tres, quattro. wat is er aan de hand? Hé, hey! doe toch eens normale. Wie denken wel dat je bent? Gangster, is dat nou weer op? Houd nou die kop! Wat is dat aan? Hey, duur toch eens normaal? Hey, wie denk je dat je ben? Hey, het is een groot skandal! Je bent nog lang een ster! Waar is dat nou weer op? Ja, dit was een uh, groot hit in de top 40. Onze eigen standvoorts, dingetje of Frank, paardenkoper. Met uh, de zin, houd toch die koppen. Inderdaad, uh, naar het origineel van uh, Joe Dolce. Uh, shout out your face. Ja, het is uh, twee minuten voor half vier. Tijd voor de evenementagenda. Nou, we beginnen twee minuten eerder, maar dat is ook wel nodig. Want als je ziet wat papier ik hier voor me heb, zeker uw evenementen. Luisteraars en kijkers, dan, uh, dan uh, halen we dat wel weer in. Houd je een beetje in? Ik, zou, ik doe mijn best. <laughs> okay. Zoals gezegd, uh, vandaag en morgen Walls and Wheels op het Boulevard. Op vandaag en morgen van 8 uur s morgens tot uh, s middags 5 uur. Het is een combinatie van autosport en kunst en met name graffiti. Het is, uh, prachtig, uh, het is mooi weer erbij, dus uh, het wordt een, is een prachtig evenement. Zowel vandaag als morgen tot 5 uur Walls and Wheels op de Boulevard in Zandvoort. Ook het Hot Knotsen Begonia voetbaltoernooi wat ik al aangaf Vandaag en morgen nog groot feest. Op, de, op en rond de velden in Duintjesveld. Met muziek, maaltijden, een biertje en van alles. En natuurlijk ook een heerlijke avondvullend programma. Vanavond natuurlijk ook onderbroken door de Champions League finale. Op een groot scherm. Dat begint ongeveer rond 9 uur. Nou, verder kan u de expositie van Ada Breefveld natuurlijk ook nog bezoeken. Tot en met 23 juni. ...in het Zandvoortsmuseum en het Slauweestraat nummertje 1 al hier. Het is een, uh, de expositie Ada Breedveld tot met 23 juni in het Zandvoortsmuseum. Meer informatie over deze expositie en over alle andere exposities... ...en evenementen van het Zandvoortsmuseum kunt u uiteraard terecht op de, hun website. www.zandvoortsmuseum.nl www nou, en we gaan natuurlijk volgende week wandelen. Wel van 4 tot en met 7 juni. Want dan is het weer de Wandel Vierdaagse. En die start iedere avond om half 7. Uh, en dat gaat natuurlijk uh, op de vrijdag. Uh, dus de start vanaf 6 uur aan de Protestantse kerk. 5 kilometer dan wel 10 uh, kilometer. Meer informatie uh, kunt u uiteraard vinden op de website Wandel 4 Daagse Zandvoort. Dan gaan we op 7 en tot en met 9 juni gaan we weer naar het circuit Zandvoort... want dan is het weer tijd voor de Pinkster Races, de traditionele Pinkster Races. En ze beloven ook dit jaar weer een rijkelijke autosportweekend... met grote diversiteit aan deelnemers te worden. Tijdens de 2019-editie vormt de bijzondere Marcel Albers Memorial Trophy... uiteraard weer een van de hoogtepunten uh, met volop close racing. Dus racevrienden, Pinkster Races van 7 tot en met 9 juni op het circuit Zandvoort. Meer informatie over deze race en over het tijdschema... kunt u uiteraard terecht op de website www.circuitzandvoort.nl www Ook op 7 juni is er een live jam session bij Far Out. En op 7 juni komt daar Jared Grant en Band. Om het zo maar te zeggen, live jam session, session of bij Far Out... op 7 juni begint om half 7 en duurt tot half 12... En uh, dat is natuurlijk de bouwers uh, boulevard Paulusloot nummertje 7. Van half 7 tot half 12, aan, uh, Op 7 juni de Jared Grant Band. Zoals ook al aangegeven, op 8 en 9 juni is er, wordt er getennist... op de tennisbanen uh, van Zandvoort. Tijdens het finale weekend van de Eredivisie Tennis in Zandvoort. Prachtige tennis, of zowel op de zaterdag als op de zondag. Voor tennisliefhebbers uh, in, in en rondom Zandvoort natuurlijk een must. En het zou mooi zijn... Als Zandvoort zelf de gastheer ook uh, een van de vier teams zal zijn die zich kwalificeert voor dit finale weekend. Gaan we naar 9 juni, dan is het weer tijd voor Zandvoort A-Live. Visualiseer uh, strand zand, tussen je tenen een heerlijk vers gemaakte mojito in je linkerhand. De vuist uh, van je rechterhand in de lucht en beweeg op de beat en de blije gezichten van vrienden om je heen. Het kan alleen maar in Zandvoort Alive zijn. Toegang tot dit zomerse festival op het strand in Zandvoort is gratis. 9 juni vanaf 4 uur tot 12 uur Zandvoort Alive. En waar moet u dan wezen? De locatie is natuurlijk Strandpaviljoen, Mango's Beach Bar en uh, uh, wat is die andere ook weer? Bas aan Zee. Boulevard Bernaar, strandafgang 14 en 15 voor Zandvoort Alive op 9 juni. Dan op 14 juni is het de tijd voor de tiende editie van de Theo Hilbers Vismaaltijd. Ik heb begrepen dat er nog kaarten te krijgen zijn... voor dit traditionele gebeuren tijdens de Vismaaltijd. En dit jaar is het de tiende editie. De locatie is natuurlijk het Gasthuisplein. Het is een prachtig evenement, elk jaar wederom. En een tafel reserveren vanaf vier personen... kan alleen via e-mail van Hilbers, apenstaartje, mo mobiliteit mobilethuis.nl van Habers mobilethuis.nl en wellicht ook bij de Bruna, maar dat staat hier niet bij, maar wellicht dat die er ook bij zijn samenwerking natuurlijk met kroonvis het wapen van zand voor de wurf en dan wordt het weer een gezellig evenement de kaarten kosten trouwens 14 euro dan krijgt u een lekker voorgerechtje een geweldige moot kabeljauw uh, met een salade toebehorend en natuurlijk een consumptie. Zoals gezegd, zoals gezegd bij de Bruna kunt u kaarten krijgen... het Zandvoortsmuseum en natuurlijk het Wapen van uh, Zandvoort... Uh, wapen van uh, Zandvoort op het Gasthuisplein. Dat allemaal voor de tiende editie van de Theo Hilbers Vismaaltijd... op 14 juni van 5 tot 8 uur s avonds En op uh, 15 juni ook van 6 uur s morgens tot 16 juni 6 uur s ochtends... u hoort het goed, dan is het de uh, 24 uur Zandvoort...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 Te veel om op te noemen, vandaar dat er ook een speciale brochure... her en der door Zandvoort te verkrijgen zijn... om alle activiteiten eens rustig na te lezen. Maar je kunt ook naar de website www24 hnl zandvoort www.24h.nl-zandvoort. 15 juni, 6 uur morgens begint het... en dat gaat door tot 16 juni, 6 uur de volgende morgen. En ook uw lokale zender ZFM zal daar zijn medewerking aan verlenen. En daarnaast is er ook nog een, een groot uh, feest op diezelfde dag... tijdens het podium van Vrienden van Zandvoort Live. En dat is uh, een prachtig. Het, het muziekspektakel vindt zoals gezegd op 15 juni plaats... tijdens het nieuwe evenement 24 Hours van Zandvoort Marketing. En uh, dat wordt ook een prachtig evenement op die 15 juni... Ook in dat weekend op 15 en 16 juni is het tijd voor Cycling Zandvoort. Op 15 en 16 juni staat circuit Zandvoort geheel in het teken van Cycling Zandvoort. Een bijzonder fietsevenement voor zowel recreatieve wielrenners... maar ook voor families, mountainbikers en andere fietsliefhebbers... is er veel te zien en veel te beleven. Ik, voor meer informatie verwijs ik u uh, over dit evenement... verwijs ik u naar de website www.cyclingzandvoort.nl www.cyclingzandvoort.nl 15, 16 juni, een gezond fietsweekend hier in Zandvoort. Dan nog even terug naar de 15e juni, want dan is er ook bij ons benedenbuur, de Zandvoortse Bomschoten Bouwclub, een open dag. En het bestuur nodigt u uit om naar de altijd gezellig open dag te komen op die 15e juni, juni. Je bent van 2 uur tot 5 uur van harte hart welkom in hun clubgebouw Tolweg 10A in Zandvoort. Meer informatie over de bouwclub en over de open dag op 15 juni... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.bomschoutclub.nl www.bomschoutclub.nl En dan dacht u dat u er was? Nee, u bent er nog niet. Want op 16 juni is het ook tijd voor Classic Concerts... een koorconcert van de Opera koor uit Almere in de Protestantse Kerk. De kerk gaat open om half drie en het concert begint om drie uur. Maar ook op die 16 juni hebben we natuurlijk van tien tot vijf uur... De traditionele jaarmarkt. Ja, ja, meer dan 300 kramen op die 16 juni van 10 uur morgens tot 5 uur middags. En dat speelt dus natuurlijk allemaal af in en rondom het centrum van Zandvoort. Meer informatie kunt u terugvinden op www.zandvoortpromotie.nl. www.zandvoortpromotie.nl Gaan we naar 22 juni om 8 uur, dan is het tijd voor het midzomernachtsfestival. En uh, dat begint s'avonds om 8 uur, want dan is het de langste nacht van het jaar... En tijdens het midzomernachtsfestival... vind je live muziek in de straten van Zandvoort. Het begint allemaal om 8 uur s'avonds. En voor de laatste info kan je kijken op Facebook... Muziekfestival Zandvoort... en bij de diverse aangesloten horecabedrijven. Dat wordt weer een prachtig feest... het midzomernachtsfestival de langste dag van het jaar... op 22 juni vanaf 8 uur s'avonds. En vanaf 28 januari... kunt u ook Zandvoort vanuit de lucht bekijken... tijdens uh, de reuzenrad... Uh, die daar staat uh, op het badhuisplein... de View... We kijken Zandvoort aan zee op van een grote hoogte. Het 55 meter hoge reuzenrad. De view biedt vanaf het Badhuisplein een spectaculair uitzicht over Zandvoort aan zee en de wijde omgeving. Een ritje in de view duurt on, uh, ongeveer 10 minuten vanaf 28 juni. En dan tot slot verwijs ik u vast naar Culinair Zandvoort. Ja, hij is er weer wederom dit jaar. Vanaf op, op 28 juni tot en met 30 juni van 5 uur s middags tot half 10. Culinair Zandvoort. Ik. Uh, er hoeft daar verder niks aan toe te voegen. Het is een geweldig culinair evenement. Voor meer informatie over het culinaire weekend bent u uiteraard van harte welkom op de website www.culinair-zandvoort.nl. Www Tot zover. Dankjewel Albert-Jan, dat was ruim 10 minuten. Albert-Jan, ja, ja, dat dacht ik wel. Ja, ruim 10 minuten evenementen. Genoeg te doen, dus de komende dagen hier in Zandvoort. Nou hebben we het over de muziek uit de jaren negentig. Wederom enorm populair. En dan met name in Oostenrijk dan hebben we het over de Binger Boys. En we are going to Ibiza. Maar een andere groep uit de jaren negentig die nog steeds heel populair is, dat is deze groep Snap. En die gaan we eerst draaien. Binger Boys komt er ook straks nog aan. Hier is Mary had a little boy.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 De grote hit in 1990. Deze van de, de Duitse groep Snap. Jordan Mary had a little boy. Het blijft een leuk plaatje. Dus we hebben met plezier voor je gedraaid hier bij Sunfort op zaterdag. Don't go away, don't go away, don't go away. Stay, babe, I save a place for you. I got a place for you. Don't go away, don't go away. You don't even have to try. No other lips can make me cry.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 Nou, net hadden we een evenementagenda van uh, ruim 10 minuten. Ja, eigenlijk veel te veel. En dan nog uh, ben je een evenement vergeten van morgen. Ja, en dat is voor liefhebbers van uh, Cubaanse muziek. Dus daar wil ik toch wel even aandacht aan schenken. Want morgen zal namelijk Jorge Martinez met een aantal muzikale vrienden... een Cubaanse middag in Theater de Krocht verzorgen. Hij belooft op voorhand een swingende middag te worden... door spekt met de nodige humor, waarbij stilzitten natuurlijk geen optie is... Martinez neemt een drietal, een drietal muziekvrienden mee. De Venezolaanse percussionist en producer Marco Toro... verzorgt deze middag, eh, morgenmiddag de percussie en zingt mee. Hij levert een bundeling van ijzersterke salsa... die hij sinds 2004 samen met zijn ensemble heeft geproduceerd... en heeft met grote namen uit de Latin Music gewerkt. Nando Vanin is zanger, componist en arrangeur... en werd geboren in het Colombiaanse Cali, de wereldhoofdstad van salsa-muziek. Al vanaf jonge leeftijd werd hij gepakt door de salsa koorts, vanwege zijn passie kon hij zichzelf ontwikkelen tot een zanger met een intense en buitengewone stem. En tot slot Leslie Lopez, deze bassist, arrangeur en eveneens componist, werd geboren in Puerto Rico. Hij kreeg de salsa met de paplepel ingegoten. Het concert met vier grandioze muzikanten morgen mag u zeker niet missen, zeker niet als u van de Cubaanse muziek houdt. Het begint morgen om drie uur in Theater de Krocht. Kaarten kosten 10 euro per stuk... en zijn nog in bij de Bruno en de voorverkoop te verkrijgen. Aan de deur zijn eveneens kaarten te verkrijgen... echter alleen tegen contante betaling. De, deur van het, de, de, de deuren van het theater gaan morgen om half drie open... tijdens deze Cubaanse middag in Theater de Krocht. En dan had je het over Gabriel Denise. ja. Mag niet. Ja, natuurlijk. Oh, natuurlijk. Nee. Ja, hij is voor ongeluk met een vliegtuig. Helaas wel. Helaas, helaas. helaas. helaas wel mooie muziek. Quem brinca com fogo se queima.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 Engoli o choro, porque eu não te quero mais, nem pintada de ouro. Não me diga que eu não avisei. Não foi uma, nem duas, nem três. Falei sério e você brincou. Mas quando eu digo que acabou, Acabou, acabou. É nóis. Sim, acabou de começar, Samadão. Tira sí. na ilha, sucesso. Umaleu, safadão. Obrigado. Zet je radio in het zand. Voor zon, zee. En heel veel zomerhits. Dit is ZFM Zandvoort.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 Ja, een mooi moment voor de Nederlandse band, de Benga Boys. Twintig jaar na dato hebben ze met een nummer één hit. Ditmaal in Oostenrijk met de single You're going to Ibiza. En dat komt natuurlijk door die corrupte deal daar op Ibiza. Tussen Oostenrijk meneer en een Russische meneer. Wat was het nou precies? Weet jij het? Nee, ik weet iets? het niet precies, maar ik weet het wel. Zootje is het, hè? Ja, Van, het zootje was. En dus... De oppositie maakt daar dankbaar gebruik van en, natuurlijk, en blazen dit nummer weer nieuw leven in. Mooi, geweldig. Hartstikke ja, creatief kan ik wel zeggen. Dus de nummer 1 inderdaad in Oostenrijk. We are going to Ibiza. Goed, openmiddag jeugdhonk voor leerlingen van groep 8. Volgende week maandag opent het jeugdhonk zijn deuren voor alle leerlingen van groep 8 van de Zandvoortse scholen. Ook de ouders zijn voor deze ene keer van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Na groep 8 valt een groep vaak uit elkaar omdat iedereen naar een andere middelbare school gaat. Dat is voor veel kinderen best lastig. Hoe tof zou het zijn als je elkaar kunt blijven zien en met elkaar kunt afspreken in het jeugdhonk. Het jeugdhonk in de blauwe tram is iedere maandag en woensdagavond van half 7 tot 10 uur geopend s'avonds. Het jeugdhonk is een gezellige plek voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar... om met elkaar te chillen, sporten in de gymzaal, gamen, tafelvoetballen, poolen... Tafeltennis en spelletjes te doen. Eens in de zoveel tijd worden er voorlichtingsactiviteiten georganiseerd. In samenspraak met de jeugd is er ook ruimte voor andere activiteiten neer te zetten. Tijdens de jeugdhonkavonden zijn altijd twee jongerenwerkers aanwezig... en zorgen voor hun positieve sfeer. De entree is gratis en wat drinken en een gezonde snack staan klaar. Ik zou zeggen tot maandagmiddag 3 juni op de openmiddag van 3 tot 5 uur. De locatie Jeugdhonk Louis straat 1. En dat is gewoon recht boven de wiep. Dankjewel Albert-Jan. Ik ga zeker een keer een uh, kijkje nemen daar. Want er zijn heel veel activiteiten inderdaad uh, van het uh, Jeugdhonk. Ja, vijf minuten voor vier uur. Heb ik even geen rekening mee gehouden. Maakt niet uit, gaan we wel oplossen. Nog twee platen tot het nieuws en weer van vier uur. En een van die twee platen is de plaat uit de jaren tachtig. De damesformatie My Thai uit Amsterdam. Drie dames en ze scoorden vele hits in de jaren tachtig. Waaronder deze history. Ik zei net dat deze damesgroep uit de jaren 80 heeft heel veel hits gescoord. En dit was volgens mij wel de grootste hoor, de history. We gaan op tijd nieuws en weer van 4 uur nog een klein stukje. Zo so am I. graag tot zo. all over you like cheap perfume you're beautiful but misunderstood.